Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de meest besproken talkshows van Nederland stopt per direct. Het gaat natuurlijk om Vandaag Inside. Presentatoren Johan Derksen, René van der Grijp en Wilfred Genee gaan niet verder. Genezeld met een lastig dilemma, zei hij in zijn radioprogramma op BNN. Ik denk dat er nog steeds absoluut mogelijkheden waren om met dit programma door te gaan. Ja, die, die, die zijn er nu niet meer. Dat heeft natuurlijk ook met onszelf te maken. Op het moment dat Johan stopt, vind ik ook dat wij ook moeten stoppen. Ik bedoel, we zijn een team geweest dat niet altijd, altijd even makkelijk... laat ik het ook zo stellen, maar ja, dan werkt het ook zo. Dat was ook de afspraak van begin af aan. Derk zullen onder vuur nadat hij dinsdag in de uitzending had verteld... dat hij als twintiger een vrouw seksueel had misbruikt. En daar werd door anderen aan tafel om gelachen... Op het plekje van Vandaag Insight is de komende tijd een ander programma te zien. Een angstig moment voor het verkeer op de A7 bij Groningen. Daar verloor een automobilist zijn caravan. De bestuurder en andere weggebruikers kwamen er met de schrik vanaf. Alleen de auto en de caravan hebben schade. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. De Amsterdamse burgemeester Halsema is helemaal klaar met de drukte op de wallen. Ze denkt er daarom over om de horeca daar in het weekend om twee uur s'nachts dicht te gooien... en toegangspoortjes in het wallengebied neer te zetten. Vanaf volgende week geldt er al een alcoholverbod na vier uur... en hebben een aantal terrassen geen uitgebreide vergunning meer. En al meer dan een week zit Kat Gompie vast in de ontplofte flat in Beeldhoven in de provincie Utrecht. Vorige week stortte het gebouw in na twee explosies... En sindsdien zwerft Gompie tussen de bende. Het baasje probeert de kat elke dag te lokken. Gompie, kom maar. Kom! Ja, Gompie, die zien we wel. Maar we mogen het hek niet in. Want Gompie is jullie kat. Is ons één uh, ja, van de twee. De andere hebben we al. Maar de, er is er nog eentje, een wit-rode. En die, loop, die zien we lopen. En we roepen hem wel. Maar ja, je weet niet of die doof is geworden hè, door de knal en... Uh, van de ontploffingen. Ze hoopt dat de brandweer haar gauw komt helpen, zodat ze veilig het trein op kan en Gompie mee naar het nieuwe huis kan nemen. Het weer, vannacht komt het af naar 4 graden. Morgen wisselend met zon en stapelwolken, wel op de meeste plekken droog. En maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Je luistert naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. ZFM. So sick. Natuurlijk, uit uh, 2020 alweer, ja, dat is alweer lang geleden eigenlijk. We zijn er weer op deze 29 april, de laatste vrijdag van de maand april, uh, met uh, Jelmer en de MM's. Tussen 7 en 9 uur hoor je dit op uh, deze zender van uh, ZFM Zandvoort. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, zoals de titel al zegt. De tafel is weer goed gevuld uh, van links naar rechts met uh, Mirko, Mickey en Mike, de MM's. Ja, goedenavond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. En de M&M's staan ook weer op tafel. Uiteraard, we moeten uiteraard. toch echt een keer nadenken over die sponsoring. Maar goed, um, wat je van ons gewend bent, dat gaan we ook komend uur weer doen. Maar wat uniek is, is natuurlijk de maand die achter ons ligt. Want wat was het voor maand? Een grensoverschrijdende maand aan nieuws uh, gesproken, eigenlijk wel. Uh, veel gebeurt. Eerst is het netjes om uh, dit programma te openen met een actuele situatie uh, met de oorlog in Oekraïne. Want de afgelopen dagen heeft het nieuws toch andere zaken gedomineerd. Een journalist is namelijk omgekomen bij een raketaanval in Kiev. Dat is het laatste nieuws wat daar nu vandaan komt. Een bestemming met schip met Russische diesel is nog onduidelijk. Die schijnt hier nog onderweg te zijn naar Nederland... als een van de laatste leveringen. Of niet de laatste leveringen, het is gewoon een levering aan diesel aan Europa... in de haven van Rotterdam... En verder hebben we nog in het overzichtje bovenaan staan. Uh, inderdaad, dat, uh, even kijken. Wat staat er nou? Oh ja, er vinden zware gevechten op dit moment plaats in de Donpas. Maar weinig terreinwinst voor de Russen eigenlijk... wat we al de afgelopen tijd zien. Ook al worden er natuurlijk wel de heftigste uh, dingen aangericht. Tot zover weer even de update. En dan naar het belangrijkste nieuws van deze week. Want we hebben natuurlijk ook een nieuws uh, remix. Waarbij de MM's en ik zelf ook een nieuwsitem inbrengen om de afgelopen maand even door te nemen op uh, nieuwsgebied uh, wat ons persoonlijk opviel. Nou, ik, uh, ik neem eigenlijk twee nieuwsitems samen en dat is het, uh, het, het verzwijgen van seksueel overschrijdend gedrag. We zagen het eerder bij uh, D66, dat was nog maar vorige week. Dat was de hype van, uh, van die maand in ieder geval. En afgelopen week hadden we het natuurlijk met Johan Derks... die even zijn eigen bekentenis live op tv deed... en dacht daar met een hilarische grap mee weg te komen. Dat viel mij wel op. Ik denk dat het jullie ook wel bezig heeft gehouden, jongens. We gaan er niet veel over zeggen. Daar hebben we van tevoren... Uh, al over gesproken, maar toch een korte reactie misschien. Uh, ja, ja. Je komt er natuurlijk niet omheen. Ik bedoel, je kan geen nieuwe site openklikken. of het eerste item wat er staat is iets over Johan Derkte. Wat ik, nou, dat vind ik sowieso vrij opmerkelijk. als je ziet wat er verder nog allemaal gaande is in de wereld. Maar ja, goed, blijkbaar is het in Nederland op het moment het belangrijkste. Dus ja de hele situatie zelf. Ik denk dat er inderdaad ook al de afgelopen weken al genoeg over gesproken is. Um, vandaag ja. bekend geworden dat ook echt per direct vandaag Inside stopt. Dus vanavond is er wel geen uitzending meer. En ik denk dat we het daarbij ook gewoon moeten houden. Ik weet niet uh, wat jullie ervan denken, maar... Ik heb hier helemaal geen commentaar van. En er nog commentaar op. Nou ja, het, het lijkt me logisch dat ik het niet oké okay vind. Ja, dat dat zo... hij zoiets zegt. Ja, dat sowieso. En ik, maar... Kijk, ik, ik hoop dat voor de fans dat het programma wel doorgaat. Maar dan misschien wel met een andere presentator. Ik denk dat daar wel even naar gekeken moet worden. Ja, een uh, presentator die inderdaad <laughs> niet... Uh per se altijd meelacht, en, uh, toch een beetje, maar toch echt wel kritisch de tafel uh, bekijkt. Ja, en ja, kijk, de hele sfeer van dat, nou ja, Veronica en Saïd, is was al het natuurlijk voetbal, in dat programma heeft zoveel namen gehad, maar in ieder geval dat hele VI, dat is natuurlijk zo uh, ingericht al jarenlang op die drie gasten, ja... Ik denk dat ze zo, ze kunnen wel nieuwe presentatoren in die set zetten, in die studio met dezelfde naam. Het wordt nooit meer zoals het was met Van der Gijp en dan Wilfred Genee en Johan Dus ja, weet je, een nieuw programma dat erop lijkt. Misschien, uh, het is dan alleen geen Vandaag of Veronica en zo meer natuurlijk. Ja, nee, ja. Ja, ja, Het persoon maakt natuurlijk de show. Dus, Precies. Uh, ik, ik, ik snap dat punt ook alweer. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat een sanctie, op zijn minst, dat dat gepast is. Ja. En hoe en wat verder, dat laten we lekker aan de ja. grote heren van het dus ja. Wat, wat ja. ik er nog over wilde zeggen, is dat ik uh, eigenlijk sinds, dat het, uh, sinds het programma van januari is geworden, altijd nog met uh, nee, het, het programma van januari is geworden, altijd nog met plezier wel vaak keek naar uh, dit programma. Uh, opvallende programma, uh, opvallende fragmenten via YouTube en zo, altijd wel leuk om naar te kijken, lekker de makkelijke wegkijk tv, maar dat was toen ze nog praten over dingen waar ze verstand van hadden, namelijk uh, 90% sport en af en toe even, natuurlijk zeker in de coronatijd, de, uh, de actualiteit. Uh, wat zijn ze sinds januari gaan doen? En dat is denk ik waar het misgaat en dan zie je nu het resultaat van, is dat ze over uh, zaken zijn gaan meepraten uh, ja, waar, waarvoor ze er eigenlijk helemaal niet zitten of ja, het zijn uiteindelijk ook maar voetbaljournalisten. Ja, Wilfred Genees dan wel. Die, die ontwikkelt zich ook natuurlijk nog op andere gebieden. Maar de neef van de Gijp, ja, dat is een voetbalanalist. En Johan Derksen was een hele goede uh, een voetbaljournalist uh, van VI. Maar ja, ik, ik werd op een gegeven moment ook een beetje moe van zijn meningen. En dan dacht ik... Ja, kijk, deze dit. man die heeft altijd al een sterke mening gehad natuurlijk. En dan, dan is het een beetje de vraag of je dat wil toepassen op de actualiteit. Wat je net bij de sport wil houden. Maar ja, goed, ik denk dat we dat het gewoon uh, is wat het is en dat het programma nu stopt... en dat we het eigenlijk daarbij moeten ja. houden, ja. Dan uh, wat deze uitzending ook veelvuldig nog uh, in de oranje kleuren... Uh, deze uitzending de toon zet, is Koningsdag. En aansluitend daarop, Mike, heb jij iets wat, je, wat jou opviel? Ja, dat is inderdaad weer heel wat anders dan deze hele discussie. Maar wat mij ook wel opviel uh, dit jaar is dat het in Amsterdam... Dat Koningsdag dus maximaal één blikje lauw bier per persoon bij zich mocht hebben. Ik vond het uh, apart toen ik het zag. Ik was door de half geschokt. Hoe dan? Hoe ga je Koningsdag vieren op zo'n manier? En ik zie Mickey al lachen. Wat, wat vind jij hier nou van? Ja, ik vind dat heel raar. Uh... <laughs> ja, maar zie je het al gewoon gebeuren. Dat je lekker Koningsdag aan het vieren bent met je groepje vrienden. En je wil lekker een six je bier halen met z'n zesde al te drinken. Dat mag gewoon. Je gewoon niet mee. Ja. Nou ja. ja Ik vind Goeie het wel een kijk... soort uh, ja. Pyongyang-praktijken uh, in, uh, in Amsterdam. <laughs> ja, <Pyongyang>. het, is, <laughs> het is zeer uh, het is interessant. Ik, het viel mij in ieder geval gewoon op deze maand nou ja, Ik denk ja, toch wat lucht is dus tussen die nieuwsremix. Als we de beelden hebben gezien, hebben ze het in ieder geval nog uh, gezellig genoeg gehad. Dus, Tuurlijk, het, je hebt ook geen drang nodig om het gezellig te hebben. Ja. Maar um, <laughs> ik vond het wel gewoon weer vrij apart. Het was een opvallend nieuwsbericht. Het heeft mij inderdaad ook opgevallen. Ook op Twitter hadden veel mensen erover en... Uh, wat de, ik denk waar de regel een beetje vandaan komt is uh, nou ja, de feesten die worden georganiseerd of festivals of zo, daar kan je natuurlijk wel gewoon halen en zo. Maar dat de stad of de winkels daarvan zoveel mogelijk ontlast worden, want het is eigenlijk overlast natuurlijk zo'n uh, zo dag. Ja, tuurlijk maar. Nog steeds. Ik vind het een beetje weg van die corona-regel dat je na achter geen drank meer mag kopen. Als je het wil hebben, kom je er toch wel aan. Dat heeft u, dat, ja. ja, en ik bedoel, kijk, als, als een winkel ontlast wil worden... zet een bord voor je uit Zeg dat je geen alcohol verkoopt ja, met Koningsdag. Exact en gewoon... verkoop ook geen alcohol met Koningsdag. Nee, het is gewoon weer een beetje het onnodige. regel. echt weer iets Nederlands uh, wat mij op ja, heel, ja. Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam ja. Amsterdam, ja. Iets Amsterdams en we gaan, niet, we gaan het niet hebben over degene die daar de burgemeester is, want dan hebben we nog een <laughs> twee uur uitzending okay. waar, waar ook weer de meningen over verdeeld zijn. Maar daar hebben we een aparte rubriek in dit programma, dat komt over ja, een klein uurtje, het discussiepuntje en daar hebben we ook nog een leuk uh, onderwerp voor staan. Dus straks nog genoeg discussie. Uh, Mirko, jij hebt nog iets over de overname van Twitter... wat natuurlijk ook uh, ja, afgelopen maand de mensen wel bezig hield. Uh, het je, magistrale bedrag van, wat was het ook alweer? 43 miljard uh, dollar volgens mij. Dus, dus die uh, heeft hij als persoon uh, besteed, hè? Ja. Nou ja, als persoon. Jij ja, hebt ook een lening aangevraagd volgens mij. Maar ik vond het dan wel, wel heel interessant. Hè? Iedereen in de media heeft er ineens een mening over. En dan zeggen ze al, ja... Uh, die man heeft veel te veel invloed dit, dat. Denk ik, nou, Mark Zuckerberg heeft drie ja. social media platforms. Daar hoor je ja. nooit iemand over. Bedrijven als Black, uh, Blackstone, Blackrock, Vanguard... dat zijn grote investeringsmaatschappijen. Die zitten in bijna elk product om je heen. Zitten ze wel in een, de, de board of investors, zeg maar. Daar ja. hoor je ook nooit iemand over. En, en, ik weet niet, wat, wat ik er vooral opvallend aan vond... is dat je dus merkt omdat Elon Musk een persoon is... en omdat. Makkelijk te begrijpen is voor mensen. Dat een, ze een heel een, sterke een, mening. Zeg opgenomen. maar, een niet onomstreden persoon. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Nee, hij valt op. Ja, ja dus, ja. dus en, en het is. Mensen vormen dan een soort parasociale relatie met iemand. Dat houdt eigenlijk in dat je dus denkt iemand te kennen zonder dat je iemand kent. En dan ga je een oordeel over iemand vellen, positief of negatief. Dus, dus je ziet dat het een heel eigenlijk simplistisch onderwerp is voor heel veel mensen. Waardoor ze er heel makkelijk een, een soort sterke mening over kunnen gooien. Nou, ja. ik denk, joh... Wacht af. Ja. Maar, er, voor beleid maar, is maar wat Elon Musk heeft wel... Uh, want ik zit zelf ook heel actief op Twitter... en ik zie ook wel... Ja, nou, ik dacht, nou, een nieuw baas... Uh, nieuwe doelen, nieuwe visie, zeg maar. Daar mm -hmm. heeft hij ook wel wat dingen over gezegd, toch? Wat, ja, wat, absoluut. Uh, absoluut. Wilt hij nou echt iets fundamenteels veranderen? Ja, of? ja zeker. Hij heeft uh, ten eerste gezegd... dat hij wil stoppen met het shadowbannen van mensen. Twitter heeft ook erkend dat dit bestaat. Hè. Voor veel mensen is het een, ja. een beetje een, een fair van be bed show maar dat houdt in dat accounts... Uh, eigenlijk monddood gemaakt worden. Dus ze bestaan nog wel, maar de, de algoritmes raden een account niet meer aan. Je kan hem niet meer makkelijk vinden in de zoekopdrachten. Daar wil hij mee stoppen. Hij wil zorgen dat iedereen geverifieerd kan worden als ze daar waarschijnlijk een, een betaling uh, voor doen. Oh. Dus dan stopt die hiërarchie van wat je nu hebt. Mensen die dus geverifieerd zijn en daardoor extra belangrijk lijken of interessant. Maar je, zijn. Kan, je kan dan dus. Ja, oké. Okay. Maar nee, ja, wacht. Dat is meteen. Ik denk nu even hard op na, hè? Of uh, wat jij zegt, Zeker, dat is ja. nieuw voor mij. Dat had ik nog niet gelezen. Als mensen dus kunnen betalen om dus te laten verifiëren in hoeverre... Want verifiëren is ook om te zeggen van deze ja. persoon is echt en wat hij zegt. Ja precies, dan het wordt het wel gecontroleerd. Hè? Dus, dus maar dan. waarom, de, hij wil dan mensen laten voor betalen, zodat het voor meer mensen toegang ja, is. Ja, want kijk, het moet maar, natuurlijk ook voor hem vanuit zijn bedrijf te doen zijn om iedereen te verifiëren. Nou ja, om dat handmatig te gaan ja. doen of, of de, een algoritme voor te doen, dat is best wel veel werk. Ja, het klinkt als iets ingewikkelds, maar ik zou zeggen een rijbewijs kan je ook niet kopen toch? Nou ja, het ding met verifiëren is natuurlijk heel erg. Op dit moment heb je bepaalde strikte eisen om verifiëren te worden. Je moet zoveel duizend volgers hebben. En ja, ik, zoveel heb, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ja, ja. Nou, ik heb het niet geprobeerd, want ik weet dat ik er niet doorheen kom hoor. Maar uh, ik denk wat, wat Elon Musk wil gaan doen, is die requirements weghalen. Je ja, niet meer duizend volgers hebben. Je hoeft geen groot publiek meer te ja. hebben. Je, je moet gewoon, maar ja, het moet voor zo'n bedrijf. Want je moet mensen hebben die die verificatie controleren. Dat moet rendabel zijn. Ik denk dat die je daarom. Ik vind het questionable, dat betaalt dus, het betaald is, maar ik snap het vanuit een business standpoint wel. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het een hele goede manier is ook om, om spam te voorkomen. Ja, Als zeker, meer mensen geverifieerd ja. zijn, dan ga je toch al sneller. Het moet ook niet te duur kosten natuurlijk. Niemand gaat 500, 600 euro betalen om nee, verifieerd te worden. Zeker niet te nee. duur kosten, nee. Nee, nee dus, en, en dat soort plannen heeft hij. En ik denk, joh, laten we gewoon even rustig kijken hoe hij het doet. Hoe hij het uitvoert. Misschien verpest hij het wel. Kijk, ik ga ook zeggen, ik ben echt niet in alles een, een fan van Elon Musk. Ik heb een hekel aan, aan zijn bedrijf Neuralink. Die stoppen... <laughs> chips in in de hoofden van apen. Dus die verminken die apen gewoon. Ja. En ja, dat, dat vind ik bijvoorbeeld niet ethisch. Maar tegelijkertijd denk ik, jongens, laten we gewoon even... in dit specifieke geval afwachten. hier naar kijken. Zien wat er gebeurt. het ja. nou ja, Al, Altijd it. naar de mensen hun daden kijken, toch? Dat staat zelfs in de wet. Ja, ja, exact. Ja. exact. Uh, nog één laatste vraag uh, aan de tafel. Misschien ook, Mickey, als jij Elon Musk was... wat, wat, wat zou jij dan... Uh, welk bedrijf zou je op dit moment dan overnemen? Ja... Of, of, of, ja, baan, of baan nou, aan zou je iets veranderen? Met jouw enorme vermogen, het rijkste man ter wereld. Hè? Ja, dan zou ik misschien kijken naar de maatschappelijke problemen. Weet je, de Sahara is groot zat. Uh, als jij daar gewoon een, uh, een grote zonnepanelenveld neerpleurt... Uh, en je zegt gewoon tegen de wereld van... jongens, kom bij mij maar stroom tappen... dan zijn we daar tenminste vanaf. En dan weet je zeker dat ook het klimaatakkoord... wat iets soepeler zou verlopen. Dat is wat ik zou doen als ik... Zoveel en geld en, en, en zie, zie je dat dan ook aan, uh, als de verantwoordelijkheid van mensen die veel geld hebben om... Nee, absoluut niet, want gebeurt het in het echte leven ook? Nee. Niet tot dezelfde, weet je. Ja. Ja. Nou ja, boeien. Ik kan er ook niet aan doen, uh, niet veel aan veranderen ook. Ja. Nou ja, we kunnen in ieder geval bij dit nieuwse item tot de conclusie komen dat het de duurste blauwe vogel is die ooit is verkocht. Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Dat is een hartstikke zeg. leuk, <laughs> leuk grap. Ja, de ja. blauwe vogel app wordt Twitter ook wel genoemd voor de mensen die Hoor de eerste naam Twitter, hoor ja, die andere natuurlijk ook. Het is, uh, het is een heel, heel divers luisterpubliek hebben we hier op de lokale radio. En zo ook dit nummer: Years and Years, I Shot. Deze kent iedereen dan wel, denk ik. Een paar jaar geleden, grote hit to be found No, and, oh, and I yeah I've got the lines I've got the lines oh it's bright turns dark this type of mind and this disguise will talk ooh, to me well nothing's gonna hurt me with my I can see through them. I can see through them. I'm drawing pictures. I'm a. April. En dat betekent ook dat twee dagen geleden de belangrijkste man van Nederland jarig was. Namelijk koning Willem-Alexander. En dat werd natuurlijk ook weer groots gevierd met een kleurrijk oranje Nederland. De koning was zelf uh, op bezoek in Maastricht, het verre zuiden. Dat hebben we allemaal kunnen volgen op uh, de publieke omroep. Die dat de hele dag uitzond op radio en televisie. Maar ook hier in de regio uh, werd natuurlijk... De Koningsdag weer van ouds gevierd. Want dat kon twee jaar even niet. Hè. We weten welke periode achter ons lag. En ook uh, Haarlem uh, die, uh, hij had de sfeer weer goed te pakken. We luisteren naar een reportage van een combinatiesamenwerking van N.A. Nieuws en Haarlem 105. Iedereen is vrolijk. Vreemde zegt tegen elkaar, fijne Koningsdag. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, ik kan wel zeggen dat ik het naar mijn zin heb. We gaan van de zomer weer helemaal los. Na twee jaar afwezigheid. Helemaal top. Hartstikke leuk. Ja, superleuk. Nou ja, heel fijn natuurlijk hè. Heb je u het gemist? Toefen, hè? We hebben alles gemist. Alle evenementen. Dus uh, we gaan van de zomer weer helemaal los. Mis je het niet een beetje, zeker na twee jaar van afwezigheid, om dan een feestje te bouwen? Even een biertje drinken op het terras. Even een beetje dansen misschien. Nee, dat is niet echt mijn ding. Nee. Ja, echt dronken worden of uh, in de kroeg, uh... nee, dat nee. ik vind dit gezellig. Lekker met mensen babbelen en uh, straks gewoon lekker lang uit de bank als ik Ik liep net door de stad, ja? onwijs veel drukte, veel mensen, veel kraampjes. En u denkt, ik zoek een wat rustiger plekje uit. Nou, nou dat is een beetje noodgedwongen. Ik uh, had graag op de drukke gedeelte willen staan. Nou had ik niet nog zoveel over gehad. Maar ik, ik heb geen auto en geen bakfiets, dus ik moest het een beetje dicht bij huis blijven zoeken. Hey, en hoe is het al dan om nu dan weer na twee jaar een kraampje te mogen hebben? Zo leuk! En je merkt het ook aan de mensen die langskomen, de, de vragen die ze stellen. Iedereen is vrolijk, vreemde mensen zeggen tegen elkaar fijne koningsdag! Ja, dat is nou het fijnste dat je weer kunt doen. Dat ik mijn vrienden weer gewoon zie en dat ik gewoon een pilsje kan doen op straat. Dat het weer een beetje lacht en weer, weer, alles staat weer een beetje in het dat Vind ik wel gewoon fijn. Dus je gaat wel de nodige biertjes drinken. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Nou, die nodige biertjes zijn zeker de gedronken, denk ik. Ja, de in Haarlem kon het, het wel in het eerste eind tot Amsterdam natuurlijk, hè. Ja, maar is, huh? in Amsterdam is ook genoeg bier gedronken. Ja, maar dan je mogen we maar maximaal één per dag, nee, dag nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. je kon het niet bij de supermarkt, oh. dat is het enige. Dat maar. maakt niet uit, maar niet even, uit. Maakt even rustig. Het belangrijkste nieuws van dit moment is natuurlijk... Zometeen de social media cocktail. Uh, ik ga Mickey straks nog vragen in de tweede uur hoe zijn koningsdag was. Dus blijf zeker luisteren. Maar we gaan eerst... Nou, want die heeft het uh, ook gevierd in het verre Eindhoven. Ja, dat kennen we hier allemaal niet, Brabant. Maar we gaan eerst naar een uh, stuk, stukje muziek van uh, Last Frequencies. Are You With Me? I wanna dance by water in the Mexican sky. Drink some margaritas me. blue light.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 Social media cocktail, cocktail. Mirko gaat er voor een live impression. Altijd. De microfoon stond al open, maar het geluid van de originele jingle was denk ik net harder. Maar ik denk wel dat... Toch, toch, toch minder soepel. Ja, ja, ja. ja iedereen, iedereen weet wat deze bijdrage van Mirko uh, betekent. De social media cocktail, een overzicht van de opvallendste dingen op sociale media. Met drie hoofdpunten als... Uh, en daar kunnen we al, allerlei andere gesprekken weer uit voortvloeien natuurlijk. Eerst... Heel belangrijk nieuws. De acorn Scrat, ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij zo heette... uit Ice Toch Age, niet. krijgt na 20 jaar... uit de film Ice Age... krijgt na 20 jaar eindelijk zijn eikeltje te pakken. Omdat de studio wordt opgedoekt. Ja, dan moeten alle problemen natuurlijk worden opgelost. Na 20 jaar en zes films... heeft de prehistorische acorn Scrat... die we kennen uit de Ice Age films... hij heeft zelfs ook eigen films gehad... eindelijk zijn eikeltje te pakken. Het is al een jaar en dag een gimmick... dat het diertje zijn favoriete snack... Maar niet krijgt te pakken. Niet te pakken krijgen, moet ik zeggen. Blue Sky Studios, de studio achter Ice Age, werd vorig jaar opgedoekt door Disney. Toen die, toen die laatste Fox en alle bijbehorende bedrijven opkocht. Weg met die Ice Age films dus. Blue Sky ja, Studios werd daardoor overbodig. Ik wil het dat Disney heeft nog wel de intellectual property rights allemaal voor Ice Age. De studio is er gewoon opgedoekt. De rechten zijn van maar, Disney. Ja, Je kan ze nog wel zien nou, ja, bij sterker, Disney. er is een nieuwe Disney Ice Age video in première gegaan. Oké. Okay. Die ja. lang niet zo goed is, maar... Ik heb hem niet gezien. Oh, maar dan, dan, dan is dat eekhoorntje, dat heeft dus geen verhaal meer. Wat zie je? Nou Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dit, dit dingetje dat, wat ik net lees uit het artikel... Want ik, ik, ik had het wel gezien, het was echt een gigantische social media hype inderdaad. Wat is dus, dus gebeurd? Disney heeft vorig jaar Fox opgekocht. En daar zat Blue Sky Studios bij. Het is dus de originele studio achter Ice Age. Nou, Disney heeft animatiestudio's genoeg. Laten we wel wezen. Pixar, Walt Disney Animation Studios. Dus hebben Blue Sky Animations. De studio hebben ze dus opgedoekt. Ja. Maar de rechten eh, van de ja, ja, ja. die ja, ja. heeft okay. Disney dus nog. Ja, prima. Uh, Mickey, keek je ook altijd met veel plezier naar de Ice Age ja, ja, Ice Age, dat was, uh, dat was echt wel mijn jeugd, als ik dat zo moet zeggen. Dus ik ben uh, zeker uh, goed boos tegen Disney. Um, <laughs> dat, dat, dat hij zijn eikeltje heeft gevonden? Nee, nee, nee dat, is, dat was dus, ja, het, het uh, goodbye bericht van de ja. originele mensen die uh, Blue, Star, Blue Sky Studios waren begonnen. Die hadden dan nog even snel aan elkaar zitten flansen, omdat ze dus werden opgedoekt. Oh ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, ja. Maar dat is dus wel echt... Uh, nu maar nu is het verhaal veel minder romantisch. Dat willen jullie ja. er helemaal niet moeten zeggen. Ja, ik weet Nu is gewoon alle magie weg. Ja, ik het heb het, het toch jij toch helemaal niet leuk? leuk? Jij de films nee, je je het is ook niet leuk. leuk. helemaal niet Nee, nee maar over die, over die eikel... dat die rechter er nog steeds is... dat die serie er is... het had zoiets romantisch was, Ja, weet Hij ik vindt de maar... eikel, het is klaar. Het is... jullie komen hier met een of andere lulverhaal over rechter. Ja, maar ja, dat, dat is ja, toch ook gewoon... Nee, inderdaad. Mirko heeft gelijk, Mirko heeft gelijk. Microfoon is dicht. Eén vraag nog. Mirko, heb jij de films ook gezien? Zeker. Oké, okay. ik genoteer ja. van. Vooral, ja, mag vooral je, deel 1. Mag je ervan meepraten? Ben je geen Johan Derk? Kijk, Ice Age, hij is uitgekomen. Ga aan. Eens naar de tweede tabblad, uh, Mike. We gaan naar ja, het volgende En De originele gaat dood <laughs> in aflevering 1. Oh, oh, oh, spoilers, spoilers. Uh, nee, goed. En wat is het volgende, Mike? En we gaan weer door. Nederland ja, hopen ja. dat uh, Elon Musk naar Twitter ook Ice opkoopt. Ja, want een maand geleden, wat, wat nog een maand geleden een goede 1 april grap leek, namelijk de herrijzing van Tesla, uh, van Tesla. Mijn van Hives. ja van Hives Daar heb ik echt uh, niet meegekregen lijkt nu me bijna werkelijkheid te zijn geworden althans door een aantal enthousiaste social media gebruikers in Nederland de Tesla Topman nou zoals net gehoord die heeft natuurlijk onlangs voor een magistraal bedrag, bedrag Twitter overgenomen en ja als je geld hebt misschien kan je dan ook wel een leuke investering doen in dat oude net de dansende banaan herinnerende Nederlandse social media platform we weten het niet Hives misschien heeft de toekomst dan heb ik nog een laatste opvallend dingetje. Uh, Mirko, ik vroeg het laatst aan jou, maar jij weet nu wel wat, uh, wat het volgende fragment betekent, denk ik. Oké, het volgende fragment. Nee, het volgende fragment. Volg, oh ja, ja, ja, ja, ja. hé hey, Marco. Hoort, wat je nu hoort. Nu hé hey, nu Marco. Kijk wat je... Nee, ja. Marco, hi, prima. Doe nog maar een keer uh, gewoon afspelen. Ja, ja. oké, okay, maar het gaat weer lekker, die, want het lopen we allemaal vast. Even kijken, die play... He he Marco, de... hi prima. Nou, hé Marco, hi prima. Dat ja. is echt dat is een geweldige trend op TikTok. Die, die jongen moet je trouwens echt gaan volgen. Oh, mag, mag, die... ja. mag ik even ja. ingrijpen? Sorry, maar ik vind echt... De, genera de generatie... Onze generatie heeft gewoon geen humor. We lachen om nee, maar... met één nee. woord. Er worden dingen gedeeld met iemand die... hé hey Marco, prima zegt. Ja, en maar... Dat vinden we dan grappig. Ja, maar... nee. nee, ik wil nu... Gewoon alle microfoons dicht. Ik wil gewoon direct door naar het volgende item. <laughs> Dit is een assumptie. Ik weiger, ik weiger om om dit grappig te grappigen. Ik vind dit ook niet grappig. Er is niks grappigs aan. Waarom de hele mensen het Weet ik veel. Waarom ik dat ik geen nou, TikTok heb? Nee, nee, maar kijk, kijk, Ik zag, ik, ik, ik, ik, we speelden net Juist. even... het de, de niveau van het gelijk <laughs> moet af en toe wat lager. Want we hebben hier niet echt een mooie akoestiek. Dus dan hoor je gekke echo's. Dat is een mededeling voor jullie allemaal. Hey Marco, prima. Maar uh, ik moest wel, toen jullie net... keek even naar jullie natuurlijk fragmenten. Jullie moesten allemaal wel even... Jullie vond het wel grappig. Ja, dus het, ik, heb, ik heb jullie, ik heb jullie gewoon ja, volgens nee, nee, nee. Volg Sam Kroon met waar de A een vriendin is is op Dit is TikTok. meta humor. Dit is ja. meta humor. Het, slaat het is op. grappig omdat het niet grappig is en omdat jij denkt dat het grappig is. Ja, dat maakt het grappig. Ja. Hij, heeft, hij heeft nog meer filmpjes. Hij zijn allemaal hele herkenbare situaties van de middelbare schooltijd en zo dat er een leraar langs loopt en dan speelt hij hoe die docent dan altijd de andere docent gedacht heeft. Ja, hadden is best... we dit niet al een keer gezien met die ene gozer die die juf van hem nadeed? Die al die typische juffen deed. Oh ja, dat kan ik Ja, hoe heette hij ook alweer? Want ik ben hem al lang vergeten. Maar dit is en, eigenlijk 2,0 van die de, de Mike, je hebt hem bijna iets naar boven, iets naar boven, ja? iets naar boven. Even wachten, wachten, wachten. Nee, ja, iets naar boven, iets naar boven, iets naar boven. Ja, nee, nee. Ho, ja, prima. En helemaal links met die 1,7. Nee, hey, Marco, prima. Nee, naar beneden. Oh, ja, deze, ja. Ja. ja, en dan gaan we ook even naar Jammer wat horen. Ja, dat is belangrijk bij het meten van dingen. Oh, hi. Hi, Fokkerli. Hi. Prima sorry je ook alleen gaan? Gezellig. Hé, even alle gekke stokje. Die lineaal is dus ontzettend belangrijk tijdens... Is dit hoe ze een Brabant lesgeven? Ik heb geen idee. Dat moet wel Mickey vragen, denk ik. Ik kan het niet horen, helaas. Oh ja, Mickey. Oh ja. Heb je helemaal geen headset mee? Het valt me nu pas op. Ik heb helemaal wel een headset mee, maar ik heb geen pluggie. 3,5 mm maar is dat. Hij is bijna dan had je dat me toch even moeten laten weten. We zijn al 35 okay. minuten bezig. Goed. Maar voordeel, let op: wat ja. is het volgende in het programma? 1935. We gaan over naar een nieuwe hit van de maand. En die komt deze keer van Son Mieux met Multicolor. En ook een voordeel van Mickey, want de muziek kan altijd iedereen horen in de studio, want dat gaat namelijk weer via de speakers. Son met uh, Multicolor. Een onderdeel van hun nieuwe album ook. En een nieuwe tour. Ga ze zeker zien. Ze staan de hele zomer ook op verschillende festivals. En geven concerten door heel Nederland. Dus zeker aan te raden. Eigenlijk nog een vrij onbekende uh, artiest. Want ik kijk dan ook af en toe natuurlijk bij de tickets. En wanneer de leuke concerten zijn. Ze zijn gewoon nog te koop. Dus het is het nog een lekkere uh, ja, niche. Moet je ze dan misschien zeggen. Of uh, nog een beetje een underdog. Dus in ieder geval niet... Zo'n hele opgehypte artiest nog. Uh, wat zeg je, sorry? Ik zeg gewoon nog niet mainstream, kan je dat zeggen? Nee, ja, nog niet mainstream. Ja, ik zocht inderdaad een beetje naar dat woord. Dankjewel, Mike. Geen probleem. <laughs> uh, we gaan over naar de zero-knadder van uh, deze week. En dat is uh, ja, niemand minder dan uh, Katie Mellowa. Met het heerlijke, en dat is ook even voor de afwisseling: 9 Million Bicycles. Een nummer uit 2005, en ze zingt dat ook. Toen waren er nog maar 6 miljard mensen op de aarde. Ja, dat gaat eigenlijk altijd wel snel. En dan heb je net zo'n lekker rustig muziekje gehad... krijg je mijn uh, een beetje hysterische jingle. Maar dat past ook bij de rubriek. Want we kunnen er niet meer tegen. Hè. Tegen al die technologische ontwikkelingen in deze rubriek... de meest opmerkelijke en absurde ontwikkelingen soms ook wel... op technologisch gebied. Uh, om te beginnen een uh, uniek lange ruimtereis van astronauten... die na 16 uur aankomen bij een internationaal ruimtestation... Uh, vier astronauten zijn in de nacht van woensdag op donderdag... aangekomen bij het IS, uh, ISS. Ja, dat zeg ik goed. Ja. Het gaat om. Ik ben altijd bang dat ik iets anders zeg in die combinatie met die letter. <laughs> het gaat om drie Amerikanen en in, uh, één Italiaanse... die binnen 16 uur met een SpaceX raket... dat is overigens van Elon Musk. Ja, ik weet niet wat het is met hem, deze uitzending. Nee, naar het ruimtestation vlogen. De Italiaanse astronaut Samantha Cristoforetti maakte namens het... Europese ruimteagentschap ESA deel uit van de bemanning. En zo kreeg deze ruimtevlucht ook weer een Europees tintje. Um, even kijken, als je iets naar beneden scrolt, dan zie ik ook waarvoor ze komen. Um, het verblijf in ISS krijgt in de Verenigde Staten veel aandacht. Uh, want als eerste zwarte vrouw zit ze al langere tijd in het ruimtestation doorbrengt. En daar is de Verenigde Staten natuurlijk wel heel erg fan van dat soort ontwikkelingen. Uh, reactie jongens, opvallend. Nou, uh, eigenlijk voor, niet echt. Ju, ik ben, ik, ja, ja nou. Beetje routinematig. Nee? Nieuwe wetenschappers in het ISS. Ja, ik ja. vind het leuk. Ik, ik hoop dat binnenkort weer een keer mensen naar de maan gaan of zo. Ja. Mars. Ja, want ik, ik zag laat een kaart voorbij komen. Rusland is ook wel een keer naar de maan geweest, maar de Verenigde Staten is de enige die een vlag op de maan heeft gezet. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat, de, het is ook wel een beetje de tijd. Nou, het is niet echt de tijd. Het zeg je een beetje verkeerd. De, de, de uh, wie de grootste is wordt nu op andere manieren pijnlijk <laughs> uitgevochten. Maar uh, dat, dat, dat speelde hiervoor denk ik wel. Voor die oorlog van uh, wie gaat er nou echt weer laten zien van uh, wie de grootste is ja, in de ruimte. Ja, dan krijg je weer zo'n nieuwe space race. ja, Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik, weet je, aan de andere kant, ik vind het natuurlijk goed als het voor wetenschappelijk en is. Aan de andere kant vraag ik me af. Wat al met die toeristenvluchten is het nou echt de vervuiling waard om die mensen te Nou goed, doet er niet toe. Hartstikke goed. Goed. Ja, en uh, ons favoriete streamingdienst Spotify die raakte de afgelopen maand geen abonnees kwijt in tegenstelling tot het volgende item wat we bespreken. Dat gaat namelijk over Netflix. Spotify uh, groeide naar 422 Echt? miljoen luisteraars. Um, dat is toch echt... Ja, echt weet je, kijk, ik ben, of, of, hoe zie jij dat, Mike? Nou kijk, ik ben zelf nooit echt de grootste Spotify-fan geweest. Ze hebben natuurlijk echt de markt een beetje gepioneerd van dat ze muziek streamen. Ik vind dat ze nu langzamerhand achter gaan lopen... als het gaat om geluidskwaliteit. Ik bedoel, ja, Absoluut. inmiddels in 2022... je merkt gewoon dat concurrentie, Tidal, Apple Music... allemaal in ieder geval los ze audio aanbieden. Spotify had beloofd dat al te doen vorig jaar. is het Niet gebeurd. Ja, dat is voor mij om reden... dat ik steeds minder Spotify probeer te gebruiken... en toch steeds meer naar de cd's grijp naar Apple Music. Vanuit mijn muziekachtergrond zou ik eigenlijk zeggen dat uh, die is er misschien wel een van de betere platformen ja, nou ja, Ik heb dan Apple Music, omdat het bij mijn goed aan bij mijn Apple I've ja, ja, Maar precies. In ieder geval iets met kwaliteit. Want in Spotify, ik gebruik het wel, omdat het makkelijk is. Ja. Maar ik heb liever, als ik echt muziek luister, dan doe ik een cd-speler cd of zet ik Apple Music aan. Nee, nou, dat is het wel. Kijk, als je kijkt naar hoeveel compressie er op, op Spotify ja, zit, dat maakt het gewoon heel erg lelijk. Ja. Ja, bij, dat bij Deezer echt veel minder merkt en er zijn ook veel betere opties ja. voor ja. het manipuleren van het geluid. Hetzelfde bij Apple maar. Music, veel beter. Maar goed, dus, het is, uh, uh, voor de grote markt het is het lekker makkelijk. Het is op zich niet duur. Ik snap wel dat ze we groeien. Ja, ja zeker. En, en niet zomaar gegroeid. Hè. 15 is dus bijna met een vijfde groter geworden. Echt netjes. Uh, uh, ja, en dan hebben we nog uh, Netflix. Uh, zij verliezen juist enorme abonnees en een opvallend ontwikkeling daar is de manier waarop ze dat willen oplossen, namelijk door uh, het waarschijnlijk binnenkort weer vertonen... van advertenties bij de ja, goedkoopste abonnementen. Is. Mickey, ik wil even naar jou. Ja. Uh, is de reden dat jij Netflix hebt genomen... wat is die reden? Uh, nou ja, de reden was uh, om dan... Uh, gewoon los van de televisie... zonder dus reclames van tv... om dan uh, films en series te kunnen kijken... die bijvoorbeeld exclusief zijn. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik was er al vrij, uh, vrij vroeg in het begin bij... En uh, nou ja, dan was uh, bijvoorbeeld La Casa de Papel... was echt ze ja. van het uh, op dat moment. En ik heb ook wel echt genoten van die serie. Daar, daar niet van. Um, maar ja. ja, wat moet ik hiervan vinden? Ja, uh, ik, uh, het leven zijn ups en downs. Kijk, en dat ze dan gelijk dan weer nieuwe... Ja, Bij Netflix weet het niet, man. vind ik het één... Het is nieuw moment, ze verliezen abonnees. Ik vind het niet verrassend. Ze zijn veel te duur. Het aanbod wordt steeds kleiner. De kwaliteit is ten opzichte van de concurrentie steeds minder goed... Ze krijgen steeds meer concurrentie. Ja, ik vind het niet verrassend. Ik vind dat Netflix structurele wijzigingen moet gaan doorvoeren... ...als ze het weer willen opkrikken. Want 20 euro per maand vragen voor een abonnement om 4K te kijken... ...terwijl je dat bij de concurrentie desnoods voor 8 ook kan krijgen. En dan nog eens een keertje mindere kwaliteit streamen. En ook, nou ja, wat voor Netflix is heel erg kwantiteit over kwaliteit geworden de laatste tijd. Ik bedoel, hoeveel goede Netflix-series ken je nou nog? Stranger Things The Witcher. Wat loopt er verder nog? Ja dat, ja, dat is een goede vraag. afgelopen. Wat ik voornamelijk denk met al die streamingsdiensten... is uh, waar het eerst juist een soort van escape was hè, van, van YouTube. Dus de, de simplistische content met advertenties. Dat je echt daadwerkelijk iets, iets langs kon kijken. Iets, iets kwalitatiefs. Um, merk je nu dat heel veel uh, studio's zelf zo'n platform maken. Ja. En, en zelf zoiets aanbieden. Waarom? Het is ontzettend makkelijk om te doen. En het levert meer op. Ja. Uh, wat ik denk is, is dat het uiteindelijk gewoon toe gaat naar hetzelfde als wat we nu op tv hebben. Dat je gewoon één grote provider koopt. Die dan meerdere kanalen aanbieden. Alleen dat je dan dus één grote provider koopt. Die meerdere soort van online ja, maar kanalen aanbiedt. Maar kijk, dat was het. Met Netflix was eerst de partij. Als je dat nam, kon je dingen van Disney kijken, van Warner ja, Bros. Nu begint ja. iedereen iets nieuws. Ja. En Netflix is gewoon kwalitatief minder goed. Nee, dan ja, precies. De andere. En, en ik denk dus dat we nu dus weer teruggaan naar een punt dat het weer meer gaat lijken op een soort tv. Ja. Uh, alleen dan dat je dus kan kiezen wanneer maar je wat kijkt. Dat, zelf. Gaat, dat heeft niks meer ja. te maken met Netflix. Netflix gaat dat niet overleven denk ik. Ik denk dat Netflix echt een moeilijke tijd moet gaan. Ik, ik denk dat we het wel gaan overleven, ja, okay. maar uh, niet makkelijk. Maar inderdaad, ze zullen hun, hun status als, als, als dominerende partij zullen ze zeker verliezen. Ja. Dat, uh, dat weet ik. Maar er zeker. komt geen dominerende partij meer, want nee. het is allemaal zo versplinterd. Dus, ja. oh, kijk wat je. De, nu de doet... providers gaan domineren binnenkort. Ja, precies. Dat verwacht ja. ik. Dus sterker nog, als het goed is, ik, ik weet de ja. naam niet van uit Er is zelfs al een initiatief wat, wat lijkt op wat ik omschrijf. Dus het gaat al die kant op. Ja, maar ja, dus het zit eigenlijk in een soort ongemakkelijke tussenfase. Dat zie is, is, uh, Het is Netflix eigen fout in mijn opmerking. Nou ja, het, het is natuurlijk nog wel steeds de grootste streamingdienst. En ik, ik kijk het altijd een beetje vanaf de andere kant. Uh, uh, Netflix was wel de eerste die met het idee kwam. En, ja, we zien de laatste tijd iedereen overal streamingdiensten oppoppen Toevallig omdat iemand heel veel geld heeft, is er nu Amazon Prime, weet je wel, voor 3 euro per maand. Ja. Ja, dat is ook geen realistische de, weergave, want binnenkort is dat ook gewoon tegen de 10 euro. Nee, dat dat is, dus ja, niet. Daar kun je de tijd op gelijk zijn. Maar, maar dat is het, hè. Het is de, de ondernemersvuistregel is altijd of je moet de eerste zijn of ja. je moet de beste zijn. Ja. Ja. En je ziet eigenlijk dat, dat Netflix was de eerste, ze dus heel lang gedomineerd... Nu merk je, anderen proberen dus de beste te worden. En daardoor zie je dat, dat, Disney, ja. of, uh, want, dat Netflix ondergesneeld wordt. Ja, want je kan zeggen wat je over die 3 euro van Amazon pruimt en hoe onrealistisch dat is. Maar op het moment is het wel zo. En Netflix moet daarmee dealen. Ze vragen bijna 15, 16 euro per maand, hè? Ja, ja, ja. Nou ja. Ja, ja, wij ja. Ja. zitten met 8 euro met een abonnement. Ja, maar dan heb je een basic abonnement, kan je 480 PC's met één scherm. De meeste gezinnen nee, hebben daar niks aan. Dat is niet zo. Ja, nou ja, Echt wij serieus. wel. Nee. Serieus. Nee, ten, ten ADP. Nee, voor ADP zoek maar Ik vind zelf, als je kijkt naar kwaliteit, vind ik op dit moment... en dan voornamelijk in, in de show zelf, vind ik HBO het best. Ja, sowieso. Dus die, uh, die zullen ook echt wel een klap hebben uitgedeeld aan Netflix. Ja, en Disney ja. heeft natuurlijk het voordeel van de enorme ja. geschiedenis van qua platform... De geschiedenis, ja. maar ook gewoon de rechten die ze op alles hebben. Nou ja, ja dus dat hebben, vind ik dus ...big names waar ze... Dat, dat ik vind het jammer maar. dat al die diensten op zichzelf zijn begonnen... ...en dan dus al die goede films uh, zeggen van... ...nee, dit is mijn recht en dan ja. allemaal van Netflix afhalen. Kun je ik vind ja, het nou, dat doodzonde. Dat, dat, dat, dat is wel. wat Netflix heeft genekt. Daardoor dat. is het aantal kijkers bij Netflix afgenomen... Ja. Ja. ...omdat al die bedrijven nou zo nodig op zichzelf moesten <laughs> en beginnen. En dat merk ik ook heel erg met Disney... ...want ik vind dat Disney produceert wel wat hoge kwaliteit dingen... ...maar ze creëren ook heel veel troep. Echt heel veel troep absoluut Nog groepiger ja. dan dan Netflix. Ben niet mee. zo bekend staat. Nou, en ik e vind ook dat ze heel weinig produceren. Ze hebben een veel kleiner aanbod. Klopt. Maar wel in mijn optiek. HBO HBO op het moment in mijn, in mijn mening het HBO het beste aanbod. Disney plus is mijn persoonlijke favoriet. Maar ja, ik een soort HBO. biased ben. Ik ben een soort biased voor Disney. Ik kijk het meest Disney. Dat ga ik niet ontkennen, dat is mijn eigen Als je kijkt naar de Marvel-shows, die ja, bijvoorbeeld op, op Disney ja. rechts en links om je oren worden, sorry, die zijn is, echt zo ongelooflijk het is, slecht. niet beter, maar wat, wat, wat, wat is nou Netflix Key Market? Ze hebben de romcom weer helemaal tot leven gewerkt. Nou ja, nu hebben ze 10.000 dezelfde mediocre romantische comedies. Het is even leuk, maar ik bedoel, um, je kan maar zoveel kissing films aan mentaal, en het blijft maar doorgaan, en het blijft maar doorgaan. <laughs> ja, ik kan er niks anders van zeggen, sorry hoor. ja. Nou ja, ik denk dat ik met Mickey op één lijn zit als ik uh, zeg van, uh, inderdaad, wat, wat Mickey net zei, daar kan ik me wel goed in vinden. Is ja, dat het was goed. Ja, en dan, nou ja, ja. Ja, het, het zijn nu de bedrijven die de films maken en dan gaan ze ook nog een streamingdienst uh, leveren. Ja, dat is natuurlijk Het is een logische ontwikkeling, hè, want het is een gat in de markt. Ik heb daar vanochtend nog een heel college over gehad van hoe dat allemaal werkt uh, met innoveren en ondernemerschap. Ja, ik doe journalistiek mensen. word je heel uh, veelzijdig nee. opgeleid. Maar uh, ik, ik vind het gewoon een beetje jammer. Je ziet het ook bij HBO Max. Nou, ik vind dat wel een hele goede streamdienst, ook omdat het vaak Amerikaanse series waren die hier überhaupt niet te zien waren, dan natuurlijk. Uh, maar ja, je, je ziet het inderdaad bij Disney, uh, bij Apple ook. Uh, uh, de, ja, de Netflix Original's, dat is dan nog echt original, maar dat is. Door Netflix gemaakt. Hè? Dat is origineel helemaal geen filmstudio. Nou ja. uh, wat dat betreft. Zoals Disney. Want volgens zeg maar. mij geeft Netflix de opdracht. Want mij produceerden ze niks zelf. Ze geven de opdracht aan studio's om ja. dat voor ze te maken. Ja. Klopt. Je, je ziet heel vaak, dan dan heeft iemand een goed script geschreven. Dan Je hebt ook allemaal van die, ja. van die filmfestivals. Ja. Dat is ook iets waarin overigens de streamingsdiensten de, de filmwereld heel erg hebben verpest. Als je het mij vraagt. Want vroeger waren er heel veel leuke indie films, onafhankelijke... Filmcreators, dat kwam steeds meer eigenlijk op. Ja. Toen zag je, oh, die platformen hebben een ontzettend tekort aan content. Die zijn toen alle ideeën gaan opkopen, want die hadden daar het budget voor. En eigenlijk zie je dat nu die hele industrie van onafhankelijke filmmakers, die echt echt een beetje kunstzinnige ja. dingen proberen te creëren, is, hij is helemaal in duidelijk Goed gevallen. Ja, weet je, Netflix is goed voor de consument, maar het is ook niet altijd perfect. En nu met die concurrentie en Netflix, ik denk echt dat Netflix ze op moet gaan letten. Nou, waar, waar ik bang voor ben, is als, als de andere... Want Disney, hè, wat ik net al zei, we blijven even bij Disney. Ik vind Disney geweldig. Maar die maakt de films. Die, die hoeft... Uh, huh? De tijd uh, is volgens mij al wel heel nee, ja, Nee, daar, daar hou ik, er is even iets verschoven in het oh, tweede okay, uur. Oh, oké, okay, gelukkig. Lucy komt inderdaad later ja, voor de vaste luisteraars. Hier had eigenlijk natuurlijk het recept uh, gezeten. Maar die is even iets verplaatst. Vandaar dat we lekker nou, over ja, eigenlijk het meest... Uh, ja Toch niet echt helemaal meningloze onderwerpen Namelijk films uh, praten Maar wat ik nog aan toe wilde voegen Disney is fantastisch hè? Wat ze natuurlijk met de geschiedenis hebben gemaakt Maar waar ik me gewoon heel erg zorgen maak Disney is de maker van de films En zendt ze uit Ze verdienen geld aan het maken van de films uh, ja Bioscopen En dan hebben ze ook nog die streamingdienst en Netflix, wat we net zeiden... Hè, die geeft opdracht aan de wat kleinere uh, uh, studio's misschien... Hè, om originals te maken. Wat is de toekomst voor die studio's? Worden die dan ook allemaal opgekocht? Krijgen we straks allemaal uh, Disney, uh, uh, uh, Stempel? Uh... Als ik daar mijn mening over mag geven... ik, ik denk dat uh, Netflix nog steeds een enorm potentieel heeft... om gewoon een grote speler te blijven. Alleen wat het probleem is... is, is voornamelijk de interne bedrijfsstructuur. Dus wat je heel erg ziet is... Uh, dat soort bedrijven hebben heel veel investeerders. Heel veel partijen die daar... Ja aandelen hebben, zoals Vanguard, BlackRock, Blackstone, om ja. even te komen op een eerder gesprek vandaag. <laughs> ja. Die willen eigenlijk voornamelijk allemaal winst zien, terwijl het heel vaak beter is om je winst tijdelijk op te ja. geven, ja. investeren in dus bij wijze van spreken de opzet van een grote Netflix studio en dan op die manier. Ja, uh, ja nog een ja, andere net, reden, punt, kijk natuurlijk, punt, één of wil ik even punt, punt, zeggen. Punt, punt, Ja, oké. Okay, maar, Netflix... okay, <laughs> okay, maar Netflix houdt kijkers ook niet vast, want ze hebben ook een heel erg slechte neiging om shows snel te cancelen. Ja. Ja. Dat is ook niet goed. Maar dat was mijn punt. Hartstikke goed. We gaan er in ieder geval weer uh, een soort van vrolijk uit. Het is uh, tijd voor het nummer van Rondé. Uh, of niet? Even kijken. Kijk de... Ja, het is perfect tijd voor het nummer van Rondé. Als ik nog twee seconden wacht, dan komen we perfect uit voor het uur. Nou, wat goed is dat <laughs> toch ook? Eigenlijk hadden we hier het nummer Ramstein uh, met site uh, staan. Moet je zeker ook opzoeken. Prachtige videoclip. Maar omwille van de tijd hebben we nu Love Myself van uh, Rondé dus.